5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Brandweer pakt loos alarmmeldingen aan. Minister Dijsselbloem wil aanpassing-interventiewet... en Syrische president Assad haalt uit naar Israël. De brandweer gaat maatregelen nemen tegen het grote aantal meldingen... dat loos alarm blijkt te zijn. Uit landelijke cijfers blijkt dat de brandweer... bij twee op de drie meldingen voor niets uitdrukt. In diverse regio's wordt het probleem aangepakt. In Rotterdam gaat de brandweer voortaan bij een automatische melding... eerst bellen met het gebouw waar het alarm vandaan komt. In veel gevallen blijkt dan dat er niets aan de hand is. Als er binnen een minuut geen contact is, rukt de brandweerwagen alsnog uit. De brandweerleiding wil instellingen en bedrijven... waar veel loze alarmmeldingen vandaan komen, bewust maken van hun gedrag. Als dat niet helpt, kunnen er dwangsommen worden opgelegd. Het aantal loze brandmeldingen moet over vijf jaar met 50 zijn afgenomen. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat de interventiewet wordt aangepast. Die wet maakt het mogelijk om in te grijpen bij banken met financiële problemen. In het tv-programma Buitenhof zei Dijsselbloem dat er veranderingen nodig zijn... om eerder te kunnen ingrijpen als het dreigt mis te gaan bij een bank. Dijsselbloem zei over de nationalisatie van SNS Reaal... dat de verschillende onderdelen van het bedrijf te veel met elkaar vervlochten waren... om de bank uit elkaar te kunnen trekken. Dat had volgens hem al jaren geleden moeten gebeuren. Het Pakistanse meisje Malala, dat in haar hoofd was geschoten door de Taliban... heeft in Birmingham een nieuwe operatie ondergaan. Tijdens de operatie van vijf uur is een implantaat en een plaat in haar hoofd gezet. Volgens het ziekenhuis is de toestand van de 15-jarige Malala stabiel. Het meisje werd in oktober aangevallen door de Taliban... nadat ze campagne had gevoerd voor onderwijs aan meisjes. President Assad van Syrië zegt dat Israël zijn land probeert te destabiliseren... Als voorbeeld noemde hij de Israëlische luchtaanval bij Damascus afgelopen woensdag. Volgens Assad is Syrië volledig in staat de confrontatie aan te gaan met de huidige agressie en bedreigingen. Het was de eerste keer dat Assad reageerde op de Israëlische aanval. Die aanval was vermoedelijk gericht op een Syrisch wapenconvooi bestemd voor Hezbollah en Libanon. De vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad en Duitsland willen binnenkort opnieuw met Iran praten over het nucleaire programma. Volgens EU-buitenlandchef Ashton zouden de gesprekken... eind deze maand moeten plaatsvinden in Kazachstan. Ze wachten nog op een reactie van Iran. Het Westen vreest dat het atoomprogramma van Iran bedoeld is... om kernwapens te maken, maar Iran zegt alleen... vreedzame doeleinden na te streven. In Odilia Peel in Brabant is een stunt met een auto flink misgegaan. De bedoeling was om zo lang mogelijk op de motorkap... van een rijdende auto te blijven liggen... en daar een filmpje voor internet van te maken. Een man van 20 viel er bij de eerste poging vanaf. Bij een tweede keer proberen viel hij weer. Maar nu kwam hij onder de rijdende auto terecht. Hij raakte zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de eredivisie is Ajax geklommen naar de tweede plaats achter PSV. In Venlo wonnen de Amsterdammers met 3-0 van VVV. FC Twente leed een thuisnederlaag tegen FC Utrecht. In Enschede werd het 2-4 vanaf de 44ste minuut waarin Rasmus Bengtsson met rood van het veld werd gestuurd... speelde Twente met tien man. Eerder vanmiddag won NEC de Gelders Derby tegen Vitesse. Het werd 2-1 voor de Nijmegenaren. En de wedstrijd Willem II Feyenoord is nog aan de gang. En de spelers van Buitenboys A1 uit Almere... zijn tijdens een wedstrijd tegen Diemen van het veld gelopen. Er was veel onrust ontstaan omdat Buitenboys het niet eens was... met de beslissingen van de gescheidsrechter. De spelers liepen van het veld om verdere escalatie te voorkomen. Het is voor het eerst dat dit werd gedaan. De club heeft nieuwe interne regels opgesteld... na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De voorzitter van Diemen vindt de reactie van buitenboys overtrokken. Volgens hem was er niets aan de hand... en kunnen spelers niet zomaar van het veld aflopen. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het westen droog... en de wind zwakt iets af. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur ligt morgen tussen 8 en 10 graden.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 Het laatste uur op de zondagmiddag beginnen wij in Tilburg bij Willem 2 tegen Feyenoord. Wat gebeurt er allemaal, Filip Koken? Ja, Willem 2 krijgt een penalty. En het vreemde is, Martins Indy maakt de overtreding op Joachim. Die legt een arm op zijn schouder. Maar Matthijssen krijgt de gele kaart en wordt door de scheidsrechter Liesveld als schuldige aangewezen. Matthijssen verweert zich in woord en gebaar, maar die zal zich er toch bij neer moeten leggen. De verkeerde dader wordt hier aangewezen. Ik denk dat de beslissing wel terecht is, want uh, Martis Indy bracht Joachim ten val. En Missijan, die uh, nog meemaakte dat een paar minuten geleden een doelpunt van hem werd afgekeurd. Die scoort nu vanaf 11 meter met nog zo'n 7 minuten te gaan. In de eerste helft komt Willem 2 op gelijke hoogte. En het is een verdiende gelijkmaker, want al een een minuut of tien speelt Willem II heel aantrekkelijk, heel verzorgd en vooral heel aanvallend voetbal. Gooit het dat power in de strijd en bereikt het hier een 1-1 gelijke stand. Nadat Misijan dus een minuut of acht geleden al scoorde naar terugleggen met het hoofd van Mulder. En ik denk dat Mulder werd terechtgewezen vanwege een duw in de rug bij zijn tegenstander... voordat hij de bal teruglegde. Ik denk dat dat de reden is dat dat doelpunt werd afgekeurd. En maakte heel Willem II zich heel erg boos over. De streppel, de supporters vooral. De scheidsrechter ligt hier behoorlijk onder vuur. Ook bij Koeman trouwens, die zich heel erg boos maakte op het arbitrage... nadat hij een keer niet een inworp meekreeg. Ja, ja, er gebeurt hier van alles heel veel emotie in dit duel. En nu dus de gelijkmaker vanaf 11 meter door, Misitjan. 1-1 tussen Willem II en Feyenoord. En 1-1 is inmiddels ook de stand... Bij... Ivorkus tegen Nigeria, kwartfinale van de Afrika-cup. Gelijkmaker voor Ivorkus werd gemaakt door Tjeik Tioté, oudspeler van FC Twente. We gaan even naar de wedstrijden van half drie. Een van die twee wedstrijden was VVV-Ajax regelmatige overwinning... zonder dat het heel goed speelde, het zei al eerder gezegd. Ajax won met 3-0, dus uiteindelijk in Venlo. Jeroen Elsthoff praat daar met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Dat uh, leek een middag zonder zorgen. Jazeker, zeker, maar dat... Uh... Het lijkt makkelijker dan gezegd, eerlijk gezegd. Wat, als je ziet uh, wat voor veld we op moesten spelen. En uh, desondanks hebben we, denk ik, de tweede helft... Uh, dat het veld eigenlijk steeds slecht En een fantastische positiespel uh, op de mat gelegd. En uh, het juiste moment uh, dreigend geweest. En uh, ja, met 3-0 gewonnen. Ik denk dat ze nog blij mochten zijn. Ik dacht in de eerste minuten van de wedstrijd... kon het wel eens lastig worden voor Ajax. Ja, dat weet je. Natuurlijk veel opportunistische ballen van hun. En, maar ik moet zeggen, niet echt in de problemen geweest. Hamer je er ook op in zo'n eerste helft? van... als jullie het geduld maar bewaren, dan kan het niet misgaan? Of, of is dat iets wat vanzelf moet komen? Nee, je merkt zelf wel of er wat valt te halen op dat moment in de eerste helft. En ik dacht dat er zeg maar, bij de ruimte van Joe die binnendoor nog wel een paar keer de mogelijkheden lagen. Dat was eigenlijk zo'n loopactie die Victor Fies in de laatste minuut maakte van de eerste helft. En daarnaast, ook als we goed positiespel spelen, kwamen we vanzelf die ruimte. En je weet dat een tegenstander uiteindelijk niet meer kan belopen. Je hebt een jonge jongen achterin staan, Dennis Will. Um... Het ziet er gewoon maar goed uit. Ik denk dat Stefano een fantastische wedstrijd heeft uh, neergezet vandaag. Ik denk dat hij uh, misschien wel foutloos heeft gespeeld. En, maar ook met zijn basing uh, fantastisch. Hij uh, was rustig aan de bal wanneer hij rustig moest zijn. En, uh, hij heeft een, ge een heis gegeven wanneer hij dat moest doen. Dus uh, compliment aan hem. Ja, um, nou al met al, uh, ja, ik zei het al eerder, een zorgeloze middag. Verder valt er eigenlijk weinig over te zeggen, of niet? Ja zeker, ik heb koude voeten in ieder geval nog steeds, want het was niet echt warm. En, uh, maar dat maakt veel goed die 3-0 overwinning en uh, ongeveer twee uur naar huis rijden. Ja, als je dan met drie punten gaat, dat uh, is toch wel lekker. voor de oude jong nothing from nothing means nothing van Billy Preston. We gaan weer eens even naar Tilburg. Willem 2 tegen Feyenoord slotfase van de eerste helft. Philip Koker. In een eerste helft waarin heel veel gebeurd is nog anderhalve minuut te spelen en wellicht nog een minuutje aan blessure tijd en. Uh... Ja, de rust is een beetje weergekeerd naar een tumultueuze fase... waarin Willem II dus uiteindelijk gelijk maakt via die penalty van uh, Misijan. Jan. De eerste 20, 25 minuten was uh, Feyenoord veel beter. Heeft Willem II geen kans gehad, zelfs uh, geen mogelijkheid. Ja, daarna kwam een beetje de kentering in het duel. En ik heb het idee dat dat komt omdat uh, Willem II wat feller is gaan spelen... wat meer overtredingen is gemaakt. Het ritme van Feyenoord heeft gebroken. Ik heb Hans Mulder, ik heb Tim Cornelis, ik heb Haastroep ook... een paar uh, enorme schoppen zien uitdelen... En daar waren de spelers van Feyenoord toch wel van onder de indruk. Het was allemaal net niet geelwaard. Maar allemaal wel behoorlijke felle overtredingen. Waardoor de spelers van Feyenoord wat geremd de duels ingaan. En dat is wel gebleken. Het duurt even voordat Feyenoord weer in het ritme komt. En voordat Feyenoord weer makkelijk de bal kan laten rondgaan. Dat gebeurt nu als de laatste minuut van de reguliere speeltijd in de eerste helft is aangebroken. Wordt Verhoek aan de rechterkant aangespeeld. Verhoek zit daar een beetje klem met Jordas Peters in zijn rug. Hij raakt de bal ook kwijt. En eh, Peters heeft de bal weer terug. En kan nu voor de opbouw gaan zorgen bij Willem II. Daar wordt Joachim de centrumspits bereikt. Die dualeert daar aan de rechterkant eh, met de Vrij tegen de zijlijn aan. Jan Maat nu met een bal in de richting van het 16-metergebied. Die eh, nogal slorg wordt verwerkt door eh, Tim Cornelissen. Die hele goede acties afwisselt met hele matige acties. We hebben nog een paar seconden te gaan in de reguliere speeltijd. Van de eerste helft krijgen we dan ook nog wat blessuretijd erbij. Ik denk het uh, gebruikelijke minuutje inderdaad. Het bord met één wordt nu omhoog gehouden. Uh, Boetius nu aan de bal. Die brengt de bal in. Daar gaat niemand van Feyenoord naar die bal toe. En nu kijkt uh, Pelle ook in de richting van Boetius. Van, uh, voor wie was die eigenlijk bedoeld? Nee, dit uh, Feyenoord acteert niet meer zoals in uh, het eerste kwart van deze wedstrijd. Zoals in die eerste 20, 25 minuten. Nu loopt de uh, spellen ook hevig gefrustreerd rond, hevig vloekend, hevig scheldend tegen zijn ploeggenoten. Terwijl aan de andere kant bijvoorbeeld Nicky Hofs, daar de zaak regisseert bij Willem II. Hij staat in de as van het elftal, speelt dus zijn eerste wedstrijd in de basis voor Willem II. En hij stuurt en hij wijst en hij scheldt tegen iedereen, totdat iedereen op de juiste positie staat. Onmiddellijk heeft Nicky Hofs de leidende rol bij Willem II naar zich toegetrokken. Hij wil nu ook de bal hebben als de bal wordt ingeworpen vanaf de linkerkant, maar hij krijgt hem niet. Hij gaat naar Podevijn, de linksbuiten die nu duurleert met Janmaat. Maat. Podervijn komt los van zijn man en krijgt de bal uiteindelijk nog bij Misidjan. Podevijn nu terugleggen maar weer op, uh, op Cornelissen. Balbezit nog altijd voor Willem II. En dan is het genoeg voor wat betreft de eerste helft. Pelle scoorde al in de tiende minuut. Misidjan vanaf 11 meter. We gaan rusten bij de stand 1-1 tussen Willem II en Feyenoord. U hoort het Hofs die de regie grijpt. Hofs is nieuw bij Willem II. Boymans is nieuw bij NEC, scoorde. En nieuw bij Utrecht deze week is Toornstra. De man die van Den Haag kwam. Den Haag wat in financiële ja, niet zo goed weer zat. Blij was dat ze Toornstra. in dat op zich konden verkopen. Speelt technisch niet. Want Toornstra is een goede voetballer. Bewees hij vanmiddag ook. Niet alleen nam hij de openingstreffer voor zijn rekening. Voor Utrecht, bij Twente. Maar hij was ook gewoon heel goed. Gaf assist, speelde goed. En Toornstra speelde een belangrijke rol dus in de 4-2 overwinning... die FC Utrecht boekte op FC. Twente. Uh, Joep Schreuder gaat praten met deze man die dus van ADO Den Haag overkwam deze week. Jens Toornstra. Jens, alsof je al jaren speelt in Utrecht. <laughs> ja, uh, vandaag was een goede binnenkomer. Uh, dus lekker beginnen zo. Uit uh, bij Twente en, uh, en het doelbertje meepikken. Prima. Waarom, waarom pas jij zo bij Utrecht? Zo lijkt het nu al. Ja, zo lijkt het nu ja. ik, ik, Het is moeilijk om dat nu te zeggen, maar... Uh, ja, er is vrij uh, veel ruimte om, uh, om de gaten in te duiken voor mij. En uh, dat is toch een kracht. En uh, vandaag komt dat aardig uit. Is dat ook een beetje wat, wat Wouters in jou zoekt? Namelijk het, uh, het schakelvoetballen, hè? noemen ze dat kijken. Ja, ik denk het. Uh, ja, hij heeft me gehaald als, uh, om zeg maar op 10 te spelen. en uh, ja, Om met mijn loopvermogen ruimte te maken voor tegenstanders en voor mezelf. En uh, voorlopig gaat het goed. Tweede helft staan met een 0-2 voor. En een man meer. Gaat het toch fout, hè? Enig idee waarom je het heft uit handen geeft. Ja, weet ik. Ik denk dat we binnen een paar minuten... moet ik die 3-0 natuurlijk maken. Die tik ik naast. Uh, dan, is het, denk, dan zit de wedstrijd op slot. Uh, ja, toen gaven we toch Twente teveel de kans... Uh, dat er nog wat te halen viel. En dan maken ze een doelpunt. En dan uh, gaat het publiek er ook nog achter staan. En dan krijgen we het lastig. Uh, maar gelukkig konden we het de marge naar 2 brengen. Zodat het, uh, ja, we toch nog een beetje lucht hadden. En uh, ik denk dat we het goed hebben uitgespeeld. Dan ben je na een paar dagen hier. We zijn bij Utrecht. Ben je heel lang mee in Den Haag geweest. Heb je dan een indicatie van hoe goed dit Utrecht is? Heb jij het idee van, ja, wacht eens. De, de, wij, uh, verwacht ons nog maar. <laughs> ja, ja, wat je zegt, ik ben hier twee dagen, dus het is moeilijk vergelijken. Maar uh, ja, ik denk dat uh, als je uit bij Twente wint, dat je gewoon een heel sterk team hebt. En uh, ik denk dat je dat vandaag hebt kunnen zien. Worden nog mooie tijden voor jou en voor Utrecht? Ik hoop het, ik hoop het. Ja, dat is ineens afgelopen. dat gaat steeds meer door. Dat plaatje. Ja, de no OBDR van James Ingram en Michael McDonald. Ton Lokhoff reist op dit moment met dichtgeknepen billen... van Venlo naar zijn woonplaats Breda. Want ja, wat doet Willem II, de grote aardsrivaal van VVV... tegen Feyenoord? VVV zelf verloor eerder vanmiddag in Venlo... met 3-0 van Ajax door goals van de Jong, Fischer en Boerichter. En VVV kon vanmiddag niet verrassen dus tegen Ajax. Jeroen Elshoff praat na met de trainer. Ton Lokhoff onder meer over het slechte veld in Venlo. Het was natuurlijk ook heel moeilijk bespeelbaar, het veld. Dan... dan... Nou, dan punt je het op dat je heel agressief moet spelen tegen Ajax. En, en, ja, wat me opvalt, ja, in fases, en, en dat is ook de kwaliteit van Ajax, dat ze eigenlijk op momenten dat je denkt van, nou, je hebt, je hebt de wedstrijd redelijk onder controle, zonder zelf veel te creëren, en dan scoren ze. En, en dat zie je bij de eerste goal, dat zie je bij de tweede goal, in de fase dat wij eigenlijk wat aan drukker waren. En dan, ja, heel klinisch en heel koud, maken ze al ineens 0-2. En dan is de wedstrijd. Gooi eens op slot. En ja, dat is wel een kwaliteit. En, en, en, en dat gebeurt bij ons ja, de laatste tijd weer iets te vaak. Dat we ze op de momenten dan makkelijk tegenkrijgen. Ja, het is jullie bekend dat jullie in eigen huis. Uh, ja, tegen grotere ploegen best af en toe voor een verrassing kunnen zorgen. In die eerste minuten voelde je ook zoiets in het stadion van. Nou, het zou wel zo'n middag kunnen worden. Maar het hield zo snel op qua druk naar voren. Ja, klopt. En, en, en dan kom je natuurlijk bij de momenten dat je dat doet. Dat deden we ook behoorlijk. Uh, Alleen ja, daar gaat het ook vaak om, om de goede keuze. Een bal moet een keer goed vallen, dat moet je dan afdwingen. Ja, dat is op het moment is dat, is, dat, is dat wat moeilijk. En dan moeten we gewoon met z'n allen keihard aan blijven werken. Want je ziet wel dat we in de fase van de wedstrijd dat we dat wel kunnen. En dan heb je net even dat moment nodig of die kans of, of dat goaltje nodig of wat dan ook. En eigenlijk wat ik zeg, ja, in momenten dat je denkt van is niet echt veel aan de hand. Misschien is Ajax optisch wat sterker. Maar die creëert ook niet veel. Ja, Maken ze wel ineens 1-0 en, en in de tweede helft de 2-0. Ja, en dan, dan, dan wordt het wel heel moeilijk, ja. Nu is het helemaal geen schande om van Ajax te verliezen. Maar waar zit jouw zorg nu? Ja, zorg. Ik vind, kijk, uh, tuurlijk kan je van Ajax verliezen. En, en, en je hebt geprobeerd om er een wedstrijd van te maken. Maar nou ja, de zorg is dat een fase heel goed ging. Dat nu de laatste weken dat we... Nou ja, toch weer vrij makkelijk de goals binnenkrijgen. Zonder dat, je kan niet zeggen dat Ajax tien of 15 kansen heeft gehad. En het was vorige week bij AZ. Het was meerdere wedstrijden. Qua doelpogingen, uh, procentgewijs, gaan er bij ons veel in. En, en, en, en dat is niet goed. Ja, nogmaals, daar, uh, daar zullen we de komende tijd zeker de focus op leggen. Ja, want iedereen pakt punten van elkaar onderin. En, en ja, dus is de logische conclusie tot voor jullie ook weer tijd. Nee, dat heb je goed gezien. En we hebben een fase gehad dat we veel punten pakten. En nogmaals, ik heb er ook vertrouwen in, want gezien het spel wat we kunnen, de, de spelers, uh, al ah, weet ik ook wel, dat we gewoon tot het eind van en kaart moeten werken en knokken en, en, en, en, en dat een keer om moeten draaien, dat gevoel, dat we gewoon ook uh, ja, misschien volgende week bij Heerenveen uh, punten kunnen pakken. I'm You got a friend, but you remember now De train heet bruises. Wat zijn we toch goed in korgballen? Vandaag in Deurne, de oefenwedstrijd tussen België en Nederland. 1633 werd het voor onze Nederlandse ploeg. Geen hel van Deurne dus, We gaan het hebben over Twente. Twente na de winter. Eh, twee keer 0-0. Twee punten. Nou ja, dan gaan we tegen Utrecht spelen. 2-4 is de eindstand. Betekent dat Twente twee punten heeft uit drie wedstrijden. Zeven verliespunten oploopt. En vandaag eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aanliep. Tegen een goed Utrecht. Laten we dat vooral niet vergeten. Joep Schreuder gaat erover napraten met een van de belangrijke Twentenaren. Wout Brama. Zo'n wedstrijd waarin je de hele uh, tijd achter de feiten aanloopt, vind je niet? Ja, klopt. Eerst al was... De... Maar het was heel slecht van onze kant. We hebben elkaar een beetje in de steek gelaten, denk ik. kom je nog met 10 man te staan, 2-0 achter. Nou, dan heb je de, eigenlijk de tweede helft niks meer te verliezen. Nou, dan heb je ook wel gezien, denk ik, in het spel. We hebben vol gas gegeven, we hebben alles daar gedaan. Alleen dan krijg je twee keer op een manier een goal tegen. Dat kan natuurlijk niet uit een standaard situatie. En, uh, ja, dan kun je voetballen tot je in ons weegt, maar dan win je nooit. Ik vraag me altijd af, hè? iedereen heeft goede intenties vooraf. Hè? En dan wil je deze rotweek afsluiten door goed te voetballen, en dan gebeurt het niet of zo. Leg jij dat eens uit, jij staat in het veld, hoe kan dat? Ja, ik vraag me dat zelf ook af. Het lijkt uh, een repeterend verhaal te worden. We hebben het vorige week ook gezien, denk ik, tegen Feyenoord. Uh, voetbalde de eerste helft ook heel slecht, heel slap. Liet we elkaar ook een beetje in de steek. En, uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een mentaliteit kwestie uh, is. Kwaliteit? Ja, kan ik kan me niet voorstellen. Want tweede helft uh, spelen we wel goed. Uh, vechten we wel voor elkaar, winnen we wel tweede ballen, winnen we wel duels. Voetballen veel meer, durven we meer te voetballen. Maar goed, mentaliteit is ook een kwaliteit. Even was er zoiets van een parallel met 2010, hè? dat mooie jaar. Hè, zeg maar. Dat is het niet, hè? Nee, maar ik word ook een beetje moe van dat we elke keer naar 2010 terugkijken. Dat, uh, dat is geweest. Je, je haalt een heel keer de nul tegen, hè? Dat, dat is geweldig. En dat deed je toen en dat deed je nu ook. Dus zo gek was het ook weer niet. Nee, dat ja, is misschien ook niet gek, maar... Ja, Ikzelf ik word er een beetje moe van dat iedereen elke keer vraagt over 2010... en uh, de vergelijking met, met dat jaar legt. Dit is een ander team, een andere ploeg... We spelen anders, we hebben een we hebben veel, veel jongere team, uh, misschien wel meer kwaliteit, maar het vergelijken met 2010 heeft geen zin. We spelen nu in 2013, een uh, ja, andere, andere, ander jaar, andere kansen, een nieuwe ronde. Wat voor team is dit tot slot, als het zo om moet gaan in een rare week, ver weg, ver terug, hoe gaan jullie daarmee om? Ja goed, dat is inherent aan het voetbal. Kijk, natuurlijk uh, uh, gingen we er eigenlijk vanuit dat Leroy wegging. Maar goed, uh, twee dagen later was hij weer terug en, uh, en, en hij zelf zal daar, daar meer moeten dealen. Wij als team doen dat ook en wij zijn blij dat hij terug is. Wout Brama, Twente Utrecht 2-4. Mooi zinnetje, mentaliteit is ook een kwaliteit. Precies. We gaan het hebben over schaatsen, De kwalificatie voor het WK Allround in Groningen... met Tatjan Bloemen tegen Tom van Beek. Sebastian. Tatjan Bloemen die dit seizoen vierde werd... op het Nederlands kampioenschap Allround... en zich daarmee kwalificeerde voor het EK Allround. Maar dat EK werd een farce voor Tatjan Bloemen. Grote teleurstelling. Vijftiende werd hij slechts. Mocht geen eens de tien kilometer rijden. Gisteren werd hij tweede op de vijf kilometer... net achter Koen Verweij, net voor Rens Rottevel. En dat is eigenlijk na de vijf kilometer van gisteren... ook het drietal dat strijdt om twee tickets. En die 1500 meter is niet de favoriete afstand van Tetjan Bloemen die op dit moment op de baan, en dat is na ruim 700 meter, ook een behoorlijke achterstand heeft op zijn tegenstander. Dat is Tom van Beek, een jonk talent die gisteren negende werd op de 5 kilometer en dus niet echt in de strijd is om die WK-tickets. Maar het is geen goed teken dat Tetjan Bloemen in deze fase al zo'n forse achterstand heeft. Is nu op weg naar de bel, heeft dus 1100 meter afgelegd en ligt nog altijd behoorlijk achter op die Tom van Beek. Want Tetjan Bloemen heeft maar een kleine voorsprong van 21, 22 honderdste van een seconde op Rens Rottevel in dat algemeen klassement. En ik vrees met grote vrezen ook gezien de capaciteiten die Rottevel heeft op de 1500 meter, dat Tetsjan Bloemen dat wel eens kon gaan verspelen op deze 1500 meter voor dat algemeen klassementje voor het WK. Hij gaat in ieder geval ook de rit verliezen van Tom van Beek. En zoals gezegd, dat is al een slecht teken voor Tetsjan Bloemen. Tom van Beek komt nu over de finish in 1, 53, 12 En voor Tetsjan Bloemen 15387 1.5387. Betekent dat hij in de wachtkamer moet gaan zitten. En gaan moeten, moet gaan kijken naar de laatste twee ritten. Maries Vriend. Dadelijk tegen Rens Rotteveel en Koen Koenverwij. Die gisteren de 5-kilometer won. Tegen Frank Hermans. En dan weten we welke twee Nederlanders. samen met Kramer en Blokhuizen over twee weken gaan starten in Hamer. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is 1 minuut over half 6. Zometeen alles over het weer. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Chipkama. De brandweer gaat maatregelen nemen tegen het grote aantal meldingen dat loos alarm blijkt te zijn. Twee op de drie keer rukt de brandweer voor niets uit. In diverse regio's wordt het probleem aangepakt. Zo gaat de brandweer in Rotterdam bij een automatische melding voortaan eerst bellen met het gebouw waar het alarm vandaan komt. De Spaanse socialistische oppositieleider Rubalcaba wil dat premier Rajoy zijn ontslag indient. Hij vindt dat Rajoy in deze omstandigheden niet meer in staat is om het land goed te regeren.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 Tijdens de operatie van vijf uur is een implantaat en een plaat in haar hoofd gezet. Het meisje van 15 werd in oktober aangevallen door de Taliban... nadat ze campagne had gevoerd voor onderwijs aan meisjes. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Willemijn Oper. Vanavond en ook vannacht is het nog steeds overwegend bewolkt... en soms valt er wat motregen. Tegen de ochtend gaat het iets harder regenen. Het kwik daalt vannacht naar een graad of vijf... en er staat een matige, aan vrij krachtige zuidwestenwind. Die wind draait morgen overdag naar het westen, wordt dan vlagerig en trekt ook flink aan. Boven land staat er smiddags een vrij krachtige tot krachtige wind. Aan zee een harde wind, kracht 7. De dag start verder bewolkt en met perioden met regen, maar later wordt het droog en breekt vanuit het westen de zon door. In de middag kunnen er wel soms wat buien vallen. Het wordt vrij zacht met gemiddeld een graad of 9. En na maandag komen we in een noordelijke stroming terecht... waarmee de temperatuur geleidelijk daalt, zowel overdag, maar zeker ook s'nachts. Er trekken geregeld storingen over en af en toe valt er wat natte sneeuw. En in combinatie met soms veel wind hebben we een aantal gure dagen voor de boeg. Waaraan weer schaatsen om vier minuten overal of zes was Jan Timmerman Rens Rotterveld. Die wil graag naar de WK, naar die EK. Hè? Negende. Want dat, dat was een teleurstelling. Ook voor hem. Niet alleen voor Tetjan Bloemen die we net hadden. Maar ook voor Rens Rotterveel. Die ook de 10 kilometer inderdaad niet wist te behalen. Hij neemt het op tegen een ploeggenoot. Tegen Maurice Vriend. Twee rijders. Dus uit de nog immer hoofdsponsorloze ploeg van Jan van Veen. Hij heeft in ieder geval Rens Rotterveel dus wel een goede tegenstander aan. Hij moet 21 honderdste van een seconde goedmaken op Tetjan Bloemen. Om in ieder geval na deze rit zo goed als zeker te zijn van deelname aan dat wereldkampioenschap. Verlopig ligt hij achter ten opzichte van Maurice Vriend. Die doorkomt in 51-73, dat is naar 700 meter. Dan zijn ze allebei sneller. Dat Tetjan Bloemen komt er een moeilijke kruising aan. Oeh, dat gaat Rotterdam maar net uit de weg. Versnelt net genoeg via de binnenbocht. om uh, uh, een moeilijke kruising te voorkomen. met zijn teamgenoot, met Maurice Vriend. Die kwam uit de buitenbaan, dus had voorrang. Maar dat ging dus allemaal maar net goed. Betekent wel natuurlijk dat Rotterdam hiermee wat uh, tijd verspeelt. En dat hij uh, nog altijd achter zijn teamgenoot aanrijdt. Maurice Vriend, goede 1500 meter uh, rijden natuurlijk. Won de Wereldbeker in Heerenveen dit seizoen, de eerste Wereldbeker op deze afstand. Ligt met het ingaan van de laatste ronde nog altijd voor. Valt wel, valt wel iets stil bij de binnenbocht. We gaan eerst naar Filip Koken. Want er is weer nieuws over Willem II feyenoord Er is zeker nieuws. Want Feyenoord komt op een voorsprong. 2-1. En het is een mooie goal van Vilena. En wat is Pelle weer belangrijk voor Feyenoord. Want Pelle bezorgt de bal met een voortreffelijke assist. Een heerlijk boogballetje bij Vilena. Die de bal aan Pelle geeft dan een stiftje. Vileina neemt hem aan met het hoofd en dan uh, valt hij hem erin vollerend en wel... De bal slaat tegen het net. En Feyenoord leidt met 2-1 in Tilburg. Sebastian vertel verder. Maurice Vriend wint de voorlaatste rit in 1.51.75. En Rens Rottevel belangrijker. 1.52.03. Dat is de tweede tijd net achter zijn teamgenoot. Maar Vriend reed gisteren slecht op de 5 kilometer. En die 1.52.03 is voor Rens Rottevel meer dan genoeg. Om Tetjan Bloemen voorbij te gaan in het klassementje. Over de 5 kilometer van gisteren. En de 1500 meter van nu. Ook Maurice Vriend. Is trouwens Bloemen voorbij gegaan in dat klassementje. Dus daar heeft Tetjan Bloemen helemaal niet naar Haarmart te mogen gaan. Ook niet als reserve. Laatste rit is nu vertrokken. En in die laatste rit rijdt Koen Verwij, Die bij het Nederlands kampioenschap Allround keihard onderuit ging. Op de 500 meter. En zich ook niet meer goed genoeg voelde om nog verder te gaan. En dat toernooi betekende voor Koen Verwij dat hij geen EK reed. En dat hij heel de maand januari langs de kant moest toekijken en moest trainen. En via deze kwalificatiewedstrijd moet hij dus proberen om alsnog naar Haarmart te mogen rijden. Frank Hermans in deze laatste rit. Hermans gisteren vijfde op de vijf kilometer. Het gaat dus vooral om Koen Verwij, Die een behoorlijke marge heeft natuurlijk. 39-honderdste op Rens Rottevel, Maar ze, uh, twee seconden. Meer dan twee seconden op zijn andere teamgenoot. Op Mauri's vriend. En aangezien Koen Verwij ook altijd goed is op de 1500 meter. Want uh, hij leek even Nederlands kampioen te worden op deze afstand. Te, totdat hij werd gedisqualificeerd. Maar uh, moet Koen Verwij dat toch makkelijk kunnen afmaken? De armen op de rug zien we niet vaak op zo'n 1500. 100 meter. Maar als een echte steer is die op weg naar de 700 meter, ligt ietsje achter ten opzichte van Frank Hermans. Die rijdt voor het project 2018. Nou, het is wel duidelijk op welk jaartal en op welke Olympische Spelen die rijders, die jonge rijders zich richten. Maar of het WK van 2013 er ook in zit voor Hermans, dat betwijfel ik. Dat WK zit er wel dik in voor Koen Verweij. En het kan wel eens een feestje worden voor die ploeg van Jan van Veen in het grijze en grauwe en stille Groningen, waar niet al te veel publiek op deze wedstrijd is afgekomen. Wat na Lotte van Beek, die voor die ploeg van Jan van Veen bij de vrouwen. Zou het zomaar kunnen zijn dat we Rens Rottevel en Koen Verwij ook allebei uit die ploeg van Jan van Veen zien winnen bij de mannen. Inmiddels ligt Verwij in de laatste ronde voor ten opzichte van Frank Hermans. Maar hij moet nog naar buiten toe. Hij moet nog de laatste buitenbocht rijden. Maar het ziet er goed uit voor Koen Verwij. Frank Hermans door de laatste binnenbocht gaat er niet meer aankomen. 1.51.75 en 1.52.03. Het zijn geen toptijden tot nu toe gereden in Groningen. Wel de snelste tijden. En daar gaat Koen Verwij onderduiken, denk ik, in 1.51.12 win. Hij inderdaad de 1500 meter. En dan is het rekensommetje ook snel gemaakt. Hij gaat naar het WK en daar gaat als laatste rijder heen zijn ploeggenoot Rens Rottevel. En dat betekent dat uh, inderdaad dus Jan van Veen de volle pakt De drie tickets die nog te verdelen waren bij de vrouwen en de mannen gaan allemaal naar zijn ploeg. Lotte van Beek dus bij de vrouwen, Koen Verweij en Rens Rottevel gaan bij de Heren over twee weken starten in Hamer. Net als Sven Kamer en Jan Blokhuizen. Die waren al zeker op basis van het, op basis van het EK in Ereveen. Een tussenstandje uit de Afrika Cup. Die, uh, Ivorcus tegen Nigeria. Zijn kwartier wordt uit op 1-2 gekomen. Nigeria leidt dus door een goal van Sunday. Het is daar de kwartfinale nog een klein kwartier te spelen. Gaan we weer terug naar Tilburg. Willem 2 tegen Feyenoord. Met ook daar de stand 1-2. Philip Koken. En Willem II valt aan. Willem II krijgt kansen. Zojuist een enorme woedeaanval van Koeman op de arbitrage. En deze keer had hij groot gelijk. Een overtreding van Hofs zo'n beetje op de middellijn. Een enorme duw. Dat kon niemand zijn ontgaan. Maar wel de arbitrage. En dat was een hele nuttige overtreding. Want daaruit ontstond een aanval voor Willem II. Eindigend met een kopbal van Forsenbeeld die vlak naast ging. En even daarvoor nog een grote kopkans van Joachim. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Cornelissen. Joachim kwam niet helemaal goed uit met zijn passen. En kopte de bal net naast was een beetje uit balans. Maar dat uh, laat wel zien dat Willem II zich allerminst verstopt. Na die uh, achterstand opgelopen door die treffer van Vilena. Een treffer van grote schoonheid overigens. Want uh, af en toe als Feyenoord het op zijn heupen krijgt. Dan heeft het ook wel kwaliteit en dan kan het heel goed voetballen. Maar Feyenoord is zo wisselvallig in een wedstrijd. goede fases, slechte fases. En nu dus een, uh, na die goal van Vilena een beetje een mindere fase van Feyenoord. En een betere van Willem II. Jordan's Peters, de centrale verdediger, bouwt op en geeft de bal aan zijn linksback aan Jallo. Die een paas verstuurt naar voren in de richting van Joachim. Die dan vaststaat bij de centrale verdediger bij De Vrij, Mathijsen. De oud-Willem 2er met een uh, bal naar voren waar echt niemand bij kan. Ook Pelle niet met al zijn lengte, met al zijn kracht. En Peters neemt over namens Willem 2 Draait even om zijn as en Willem weer teruggeeft. En dat doet hij dan ook aan uh, Mulder, de aanvoerder van Willem 2. Die even zijn beide centrale verdedigers assisteert. En nu de bal afgeeft op Haastroep. Een lange paas in de richting van de linksbuiten. Misidjan die daar uh, eruit gelopen wordt, eruit gekopt wordt door Jan Maat. Maar toch, balbezit voor Misidjan als die kopbal van Jan Maat niet aankomt. Hofs met het balbezit. En uh, Hofs laat zich moeilijk van de bal zetten. Mizidjan, Mizidjan weer terug naar Jallo. Balbezit, langdurig balbezit voor uh, Willem 2 En dan uh, worden de Willem 2's zelfs uitgefloten door het eigen publiek... als er weer een paasje terug wordt gegeven. En nu zelfs een paasje terug op de doelman. En uh, het publiek mort in Tilburg. Het publiek wil dat Willem 2 gaat aanvallen. En het verstopt zich in ieder geval niet. Het biedt Feyenoord heel goed partij. Het is een spannend duel. En we gaan nog een mooie laatste 40 minuten tegemoet. Feyenoord leidt nog altijd met 2-1 door die goal van Vilena. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We um, starten in Italië, in de Serie A Juve, voornamelijk de koppositie. Slechts één dag hoeven delen met Napoli. De oude dame won vandaag met 2-1 bij Chievo. Matri en Lichtsteiner zorgen bij Juve voor de winst. Napoli staat dus tweede, want in Napels werd gisteren al 2-0... door uh, goals van uh, Hamzik en Paolo Canovaro, de broer van, tegen Catania. Dus Inter verloor vanmiddag met 3-1 bij Siena. Christian Kivu kent u hem nog, kreeg bij Inter 10 minuten na rust de rode kaart. En vanavond komt AC Milan in actie tegen Udinese. En we vertellen dat natuurlijk omdat Mario Balotelli dan zijn rentree kan maken in de Serie A. De flamboyante Italiaan werd overgenomen, weet u nog wel, van Manchester City. In Engeland was koploper Manchester United met Engel te sterk voor Fulham. Die tegenstander roerde zich de afgelopen week behoorlijk op de transfermarkt. Trainer Martin Jol haalde Urbi Emanuelson, Ejong Eno en Stanislav Manulev naar Craven Cottage. Alleen Emmanuel zat bij de wedstrijdselectie, hij viel in, maar kon niet voorkomen dat Rooney 10 minuten voor tijd de wedstrijd besliste. Die andere club, eh, club uit Manchester, City, kan vanavond achterstand op de aardsrivaal terugbrengen. Tot 7 punten als het wint van Liverpool. Die wedstrijd is nu een half uurtje bezig. Staat er 1-1 door goals van Zeko en Sturridge. United loopt in ieder geval 2 punten uit op Chelsea. Dat op bezoek bij Newcastle verloor met 3-2. Tim Krul stond onder de lat daar bij Newcastle. En aangezien Wesley Sneijder in Turkije speelt. doen we nu ook de Turkse competitie natuurlijk. Speelde zijn tweede wedstrijd daar voor Galatasaray. Althans, hij mocht in de 70ste minuut van het duel met Boursa Spoor weer invallen. Puntverlies kon hij niet voorkomen. 1-1 werd het in Boersa. Ook bij Ziektas overigens de rival speelde al eerder 2-2 op vrijdagavond. En ook oud-PSV Noorn in Amrabad was overigens invaller bij Galatasaray... dat dus wel gewoon koploper blijft. In Duitsland heeft Bayern München goede zaken gedaan. Het won gisteren zelf met 3-0 bij Mainz. Mede dankzij twee doelpunten van de Kroaat Mandzukic. Hij heeft er nu 14 gemaakt in de, de Bundesliga. Aja Robben viel een kwartier voor tijd in... maar de eindstand was op dat moment al bereikt. Koploper Bayern kan vandaag achteroverleunen... en toekijken hoe de concurrentie punten verspeelt. Want de nummer 2 en 3 treffen elkaar op dit moment. Bayern Leverkusen tegen Borussia Dortmund staat daarna een paar minuten al 0-2 door goals van Royce en Blazikowski. Schalke is het leek nog altijd niet te boven na het ontslag van trainer Huub Stevens... want Schalke blameerde zich in eigen huis... door met 2-1 te verliezen van hekkensluiter Greuter Vuurt. De winnende van Vuurt viel in de extra tijd. Claas-Jan Huntelaar scoorde dit seizoen pas vijf keer in competitieverband... Maar uh, wist gisteren dus weer om net niet te vinden. En dan we naar Spanje waar Real Madrid speelde. En Cristiano Ronaldo dus scoorde. Maar ditmaal toch wel heel bijzonder. Voor het eerst in zijn leven deed hij dat in eigen doelpunt. Een eigen doel. En dat deed uh, Real Madrid het das om in het duel met Granada. Want het sterrenensemble van José Mourinho verloor dus met 1-0 bij de club uit Zuid-Spanje. Het gaat met koploper Barcelona. Verkeer kijker, helpt niet meer. Want het kan gaan oplopen tot 18 punten als Barça wint bij Valencia. De wedstrijd begint vanavond om 7 uur. En de nummer 2 Atletico. Ze dus glimlachen ook natuurlijk als we Real Verlies Speel vanavond om 9 uur ontvangt Atletico in Vicente Calderon de nummer 5, Real Betis. En in België staat vanavond om 6 uur een kraker op het programma. We gaan eerst trouwens af Philip Koken. Ja, is dit al de beslissing? Dat is de vraag. De tweede treffer binnen een minuut of tien van Tony Vilena. Een hele mooie en Feyenoord leidt met 3-1. Het ging zo snel, eventjes. Willem 2 viel aan. Feyenoord nam over. En binnen drie vier balcontacten via Boetjes aan de linkerkant wordt Vilena genomen. Die scoort in de lange hoek en Feyenoord leidt met 3-1 in Tilburg. Gaan we nog even naar België, want in België staat vanavond om 6 uur nog een kraak op het programma. Zij al. koploper anderlicht van trainer John van der Brom ontvangt dan de nummer 4 standaardluik. Eerder op de dag was er al een Nederlands succesje in België, want Racing Genk onder leiding van trainer Mario Been won thuis met 4-1 van Club Brugge en Genk neemt daardoor de vijfde plaats over van Club Brugge. Wat een goal! De eren die muziek. Ben al niet. Een welke goal! Alle wedstrijden van dit weekend. We gaan beginnen bij Twente Utrecht. Eindstand 4-2-Rust 0-2 via Tornstra en Moulenga uit een penalty. Tadic 1-2. Bulthuis 1-3. Tadic uit een strafschop 2-3. En van der Hoorn 2-4. Bankston kreeg rood in de 45 e minuut bij de eerste strafschop die hij veroorzaakte voor Utrecht. FC Twente sluit dus een moeilijke week af in mineur. Na al het rumoer rond de transfer van Leroy Fair had de ploeg moeite zich te focussen op de wedstrijd tegen Utrecht. Volgens trainer Steve McLaren is dat de ploeg opgebroken. Of vond het nog wel dat ze een elftal in de tweede heel sterk was teruggekomen. The second goal killed us, but we lost the game in the first half. We lost the game in the week, and um, it was hard to refocus. The second half gave us a cause, and uh, the shackles off. And with ten men, the reaction was fantastic, and we created more chances. It was unbelievable, and and so mixed feelings in that. Mixed feelings in dat Hij vond die tweede helft dus nog wel. Maar we verloren de focus al gedurende de week. Het zat er niet in. Het zit er even helemaal niet in voor Twente. En bij iedereen vraagt zich daar langs wat af. Hoe het toch kan dat de ploeg zo slap vaak begint aan een wedstrijd. Volgens Wout Brama overigens geen gebrek aan kwaliteit. Ja, kan ik kan me niet voorstellen. Want tweede helft uh, spelen we wel goed. Uh, vechten we wel voor elkaar. Winnen we wel tweede ballen. Winnen we wel duels. Voetballen veel meer. Durven we met te voetballen. Maar goed, mentaliteit is ook een kwaliteit. Deze gaan we inlijsten. Bij Utrecht maakte Jens Toornstra een droomdebuut. Hij kwam deze week over van ado Den Haag, maakte gelijk een doelpunt, speelde goed. Kortom, een lekkere binnenkomen voor Toornstra. <laughs> ja, ja uh, vandaag was een goede binnenkomer. Uh, dus lekker beginnen, zo uh, overwinning bij Twente en het uh, doelpuntje meepikken. Ja, er is vrij uh, veel ruimte om, uh, om de gaten in te duiken voor mij en uh, dat is toch een kracht. En uh, vandaag kwam dat aardig uit. 9 uit 3, Utrecht doet langzamerhand volop mee in de echte top van de Eredivisie. Kampioen worden mag niet overigens, hoor. Tenminste, zoiets hoorden we trainer Jan Wouters toch vorige week zeggen? Nou, mag geen kampioen worden. Dat heb je mij niet horen zeggen. Maar uh, ja, er zit nog wel veel rek in. Uh, we zijn inderdaad een plekje gestegen. En, uh, volgende week hebben we gewoon weer een wedstrijd. En, uh, en dat is het eerste waar we naartoe werken. VVV Ajax werd vanmiddag 0-3 in Venlo. Bij de rust 100-0-1 door een goal van de Jong. Na de rust 0-2 Fischer en 0-3 Boerrichter. Een duidelijke overwinning dus voor Ajax. Het was een zorgeloze middag voor trainer Frank de Boer. Jazeker, maar dat, uh, dat lijkt makkelijker dan uh, gezegd, eerlijk gezegd. Als je ziet uh, wat voor veld we op moesten spelen. En uh, desondanks hebben we, denk ik, de tweede helft. Uh, dat het veld eigenlijk steeds slecht een fantastisch positiespel uh, op de mat gelegd. En op het juiste moment uh, dreigend geweest. En uh, ja, verdien met 3-0 gewonnen. Ik denk dat ze nog blij mochten zijn. Toch wist Ajax in de eerste helft maar weinig kansen te creëren. Dat ging in de tweede helft veel beter. Jim de Jong heeft daar een verklaring voor. Kijk, zij wachten natuurlijk ook op het moment dat wij die 1-0 maken. Zie je dat we zelf ook uh, veel meer kunnen creëren. En dan moeten zij iets meer komen. En ik denk dat we dat vandaag wel weer goed hebben gedaan. Net als ja, eigenlijk de tweede wedstrijd tegen Vitesse. En, uh... We hebben toch geleerd dan blijkbaar van die uh, wedstrijd in het Gelderland. Ja, even veel VVV is verliezen van Ajax geen schande. Toch zijn er zorgen voor trainer Ton Lokhoff. Tuurlijk kan je van Ajax verliezen. En, en, en je hebt er geprobeerd om er een wedstrijd van te maken. Nou ja, de zorg is dat een fase heel goed ging. Dat nu de laatste weken dat we nou ja, toch weer vrij makkelijk de goals binnenkrijgen. Zonder dat, je kan niet zeggen dat Ajax 10 of 15 kansen heeft gehad. En dan heb ik graag zeker met de spelers. Met, met Wilschut, met voor, met Linssen, Maguire, uh, Yuki... Otsu die natuurlijk aanvallende kwaliteit hebben. Ja, dan vind ik ook dat je in zo'n wedstrijd uh, ja, toch minimaal één goal moet maken. En EC-Vitesse dan, de derde wedstrijd, uh, die al afgelopen is vandaag. 2-1, Rust 1-0 via Amieu. Havenaar gelijk, 1-1. Boymans, net binnen daar. 2-1 de winnende. Na een paar onrustige dagen was de druk voor deze Gelderse derby dan ook groot bij Vitesse. Stanley Menzo verving de zieke Fred Rutte als hoofdtrainer. Hij geeft zijn analyse van de wedstrijd. We waren gewaarschuwd voor hun eerste 10, 20 minuten. Dan kom je goed doorheen. Alleen je wordt zelf niet gevaarlijk. en uh, Je hebt zelf problemen met, met, uh, met verdedigen omdat je te snel en te makkelijk de bal kwijtraakt. En uh, zij met heel veel passie, heel veel strijd en heel veel lust uh, voetballen. En heel veel lopende mensen hadden waar wij elke keer achteraan moeten. En dan weet je dat je eigenlijk, als je achteraan moet, dat je te laat bent. En dan door die nederlaag tegen NEC zal het, denken wij zoal, niet rustiger worden in Arnhem. Maar die mensen maakt zich er niet zo druk om. Een paar maanden geleden was het Ajax wat een mindere doen was. En, uh, en wij een goede doen. En dan uh, kreeg Ajax de win van voren. Uh, dan was het de PSV uh, en nu zijn we aan de beurt. En dat hoort gewoon bij de voetballerij. Als het niet goed gaat, dan uh, weet je dat je de wind van voren krijgt. En dan moet je mee omgaan en dan moet je tegenwapenen... en zorgen dat je eruit komt. Arnhemmer Theo Jansen baalt duidelijk overigens wel van alle onrust bij Vitesse. Ja, dat, dat, dat is nu dan weer met, met, met Leerdam. Is, uh, is er iets verkeerd gegaan? Uh, het, weet je, het, het zou mooi zijn als het een keer allemaal soepel gaat. En uh, dat, dat, dat het niet zo is van, ja, het is weer bij Vitesse en het is weer dit. Weet je, het zou leuk zijn als het een keer een soepel, soepel jaar zou zijn... waarin alles vanzelf gaat en uh, ja, er geen twijfels zijn over, over dingen die, die er gebeuren. Bij NEC was de afgelopen week wat rustiger. De club kon zelfs drie nieuwe spelers halen, onder wie Ruud Boymans. De spits maakte gelijk de winnende treffer. En hij is ook duidelijk over het verschil tussen zijn oude club AZ en zijn nieuwe club NEC. Nou, veel meer contact met de trainer. Uh, de trainer praat, uh, praat veel met de spelers... Uh... Uh, nou, heel veel plezier bij de jongens is er. Uh, heel gevarieerd, uh, heel veel gevarieerde trainingen. En uh, daar mis ik wel bij zitten. Uh, ik heb het plezier weer teruggevonden deze week. Uh, met als beloning natuurlijk vandaag twee winnen en een doelpunt. Dus ik hoop uh, uh, uh, deze lijn door te trekken. En uh, zoveel mogelijk te spelen en te scoren voor, uh, voor NEC. Overwinning dus op of Vitesse. En dat telt altijd dubbel in Nijmegen. NEC-trainer Alex Pastoor komt het goed. En dat ligt niet in die regio, dat ligt in Noord-Holland. Maar hij leeft wel mee met de gevoelens in Gelderland. Dit doet wat uh, met mij. En, uh, en daar waar ik werk uh, probeer ik uh, ja, de cultuur uh, te eren, ook te bewaken. En uh, nou ja, je hebt ook om je heen kunnen zien wat het uh, doet. Dus ik ben zelf blij. Maar ik ben ook heel blij voor, uh, om, om, om mensen blij te zien. Toch is er net nog goed nieuws binnengekomen voor Vitesse. Want Ivolkust met Wilfred Boni is uitgeschakeld in de strijd om de Afrika-cup. Zojuist werd de kwartfinale tegen Nigeria met 2-1 verloren. Nigeria speelt nu in de halve finale tegen Mali. De laatste kwartfinale daar van de Afrika-cup gaat vanavond tussen Burkina Faso en Togo. En de winnaar daarvan speelt tegen Ghana. We gaan weer naar Willem II tegen Feyenoord-Philip Koken. Feyenoord op weg naar de vierde plek. Ja, daar ziet het dan naar uit. Feyenoord is uh, nu beter. En dat is natuurlijk geholpen door die, door die voorsprong, door twee treffers van Vilena. 3-1 staat het nog altijd. We hebben 20 minuten gespeeld in die tweede helft. En zojuist is uh, Nicky Hofs een half minuut geleden gewisseld. Die kan nog niet uh, 90 minuten op uh, volle snelheid, op volle fitheid spelen. Want zover is hij nog niet. Bij uh, Vitesse kwam hij niet al te veel meer aan de bak. Maar hij heeft uh, toch weer zijn stempel gedrukt, zoals dat ze zo mooi heeft bij uh, Willem II... En zoals hij zich gemanifesteerd heeft... is hij de nieuwe leider op het middenveld bij Willem II. Dat als het zo speelt, zoals vandaag tegen Feyenoord... nog wel wat punten zal gaan pakken in de strijd tegen degradatie. Maar Feyenoord doet het nu heel erg slim. Wacht af wat Willem II gaat verzinnen. Willem II moet wat verzinnen. Wil het nog wat in deze wedstrijd? En Feyenoord speelt heel slim reactievoetbal. En creëert daarmee ook meer kansen. Hij krijgt ruimte voor zijn spitsen. Zojuist werd de Pelle alleen voor de doelman gezet. En vanaf een meter of zes volleerde hij... Recht op de vuisten van Meul. Voor de rest was er niemand meer in zijn buurt. En Meul behoedt dus zijn ploeg voor een 4-1 achterstand. We gaan deze vrije trap denk ik nog even meenemen. Want de bal ligt momenteel op zo'n meter of 22 van de goal van David Meul. En dan wordt er even gefluisterd in de goal van. in het oor van Tony Vilena. Dat doet Verhoek. Ja, Vilena voelt zich nu sterk. Die kan gaan voor, voor een hat-trick. Maar ook Vormer kijkt lonkend naar de bal. Een linkspoot en een rechtspoot. De muur staat inmiddels op de gewenste afstand. En eh, nu kan Vilena inderdaad gaan uithalen. Vilena doet het. En die bal die wil maar niet dalen. Die gaat over de lat van David Mul. We zijn nu exact halverwege de tweede helft. Feyenoord leidt nog altijd comfortabel met 3-1. Dankzij die twee goals van. Tony Dan nog even de wedstrijden van eerder dit weekend. Gisteren PSV tegen Adel Den Haag 7-0 met twee goals van Wijnaldum en twee van Mertens. AZ Groningen werd 0-1 door een goal van Kirum. Rodi en stond 1-3 maar werd het 3-3. En NAC boekt de derde overwinning op een rij. Het verslaat Pek met 3-0. Vrijdag werd al gespeeld RKC tegen Heerderveen 0-1 door een goal van Judicic brengt ons bij de volgende stand. PSV, na 21 ronden, de koploper met 46 punten. Tweede staat Ajax op 3 punten. 43 punten. Derde, Twente. 42 punten. Utrecht heeft er 39. Feyenoord heeft er 38, maar met die aantekening 3-1 voor bij Willem II. Dat als ze die wedstrijd winnen, dat ze naar 41 gaan en dus de nummer 4 zijn. Vitesse is gezakt, sowieso naar de zesde plaats met 38 punten uit 21 wedstrijden. Onderaan even ietsjes lucht voor Heerenveen en al die ploegen daarboven. Maar iedereen kan daar naar elkaar kijken. De problemen beginnen echt bij Roda, de nummer 15, met 20 punten uit 21 wedstrijden. Pax Zwolle bleef staan op 19, VVV houdt er 15. En Willem 2 speelt dus nog, heeft er 13, maar staat wel 3 en achter tegen Feyenoord. Nog één wedstrijd uit de Jubilair League. Sparta tegen Cambuur werd 1-0. Sparta is daardoor de nieuwe koploper geworden met 36 punten uit 18 wedstrijden. MVV is de nummer 2 met 35 punten, maar wel uit 16 duels. We gaan nog even naar Philip Koken. 1-3 staat het daar, Feyenoord staat voor en gaat die wedstrijd... Gewoon winnen, zei ik net, Filip, klopt dat? Ja, dat heb je heel goed gezien. Ja, Feyenoord gaat die wedstrijd winnen. Tenminste, ja, ja, zeg, ja. Niet, zeg nooit nooit. Zeg blijf voetballen, he. blijf voetballen. Het voetbal, he. He. Blijf voetbal, <lacht> he. blijf <lo> balletje <lacht> kan eraan rollen, ja. je weet het. He, die, die vergaten we nog. Uh, maar inderdaad, als Mulder die bal opraapt en uh, de spelers van Willem 2 vooral een niet zo gedreven indruk mee maken. Natuurlijk, ze willen winnen, ze willen nog een uh, stuntje. Maar het echte geloof, zoals we dat zagen, ja, ik denk tot aan de 3-1. Dat is er niet echt meer. Uh, tot dan toe uh, vielen ze aan. En uh, ja, bibberde Feyenoord vooral achterin. En nu zit er rust in de ploeg van Feyenoord. Het kan de bal uh, af en toe rondspelen. Het kan op balbezit gaan spelen wat daarvoor nauwelijks lukte. En nu heeft Feyenoord het heft in handen. En is er nu balbezit zo rond de middenlijn voor uh, Klazi. En Vormer, Vormer bereikt daar Jan Maat die nu rechtsbuiten staat en die niet de moeite neemt om te reageren op de 1-2 die hij aangaat met Wesley Verhoek. De bal komt terecht bij David Mul, die ook niet meer zo'n haast heeft die de bal gaat klaarleggen in zijn eigen doelgebied voor een doeltrap. En eventjes rustig de handjes in de zij legt omhoog kijkt. En ziet dat er nog 70 minuten verspeeld zijn. Nog 20 minuten te gaan en wat blessuretijd. En dus moet Willem II nog twee goals uh, inhalen als hij hier nog wat wil halen op het eigen terrein. Een overtreding van Vormer. Nee, de scheidsrechter laat doorgaan. Is de bal bezit voor Misijan die hem ook weer inlevert bij Verhoek. Aan de linkerkant bij uh, Feyenoord. De Vrij legt hem maar weer terug op zijn eigen doelman. Die de bal heel slecht raakt en daar uh, bijna zijn eigen defensie in de moeilijkheden brengt. En zich onmiddellijk excuseert bij Martins Indy. Het loopt allemaal goed af voor Feyenoord. Dat dus nog altijd geriefelijk leidt met die voorsprong. 3-1 bij Willem II. Inmiddels rust in Engeland bij Manchester City tegen Liverpool. De nummers 2 en 7 van de Premier League. En het staat daar halverwege 1-1. Brengt een einde aan, 4 uur langs de lijn op deze zondagmiddag. Het vervolg van de wedstrijd Willem II Feyenoord. De laatste 20 minuten zometeen natuurlijk in het Radio 1 Journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO. En wilt u het allemaal nog eens naluisteren, nabeleven wat er dit weekend is? Vanavond om 10 uur is er natuurlijk gewoon langs de lijn. En voor de presentatie tekent dan Jeroen Stompost. Voor nu bedankt voor het luisteren. En een zeer prettige avond. Beste Nederlandse artiesten van 2013. Aan dag 11 februari worden de Edison Popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn komende week live te gast op Radio 1. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur genomineerden voor de Edison Popprijs 2013. God knows I'm in need of some sort of Live in Dit is de Dag, op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond komt de tv-show op reis vanuit Zuid-Afrika. Ronduit Sensationeel is de Leeuwenfluisteraar, die werkelijk alles kan met de gevaarlijkste dieren ter wereld. We zijn thuis bij een Afrikaans topmodel... dat in elk ander land enorme problemen zou hebben gehad. En we voeren u mee in de meest nostalgische trein aller tijden. De tv-show vanavond na de reunie, Nederland 1. Hé, hey, lieverd. Er staat een hele enge man voor het raam naar binnen te gluren. Wat? Oh ja, dat is echt. Egbert van verderop. Die staat hier echt iedere week, volgens mij. Er is een makkelijkere manier om de Eredivisie te volgen. Neem nu Eredivisie Live en kijk alle wedstrijden rechtstreeks op je tv, online of mobiel. Ga naar Eredivisie Live.nl voor een uniek aanbod. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 of ga naar Eredivisie Live.nl voor een uniek aanbod.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 Dit is Radio 1.